Ik denk dat dat het niet het grootste probleem zal zijn. Ja. Maar de APV, dat ja, we, we wachten het af, Don. Ja, we gaan de, we gaan de discussie horen. Pascal heeft volgens mij tekenen. nog wel een klein beetje muziek, of gaan we terug naar het raadhuis? Nee, we gaan nog niet terug naar het raadhuis. Ik heb uh, inderdaad nu muziek, Nietsje. Nou, staan. laat me horen wat je hebt staan dan. Ja, luisteraars, het pingeltje van de voorzitter heeft hier geklonken. Dat betekent dat raadsleden verzocht worden om hun plaats hierin te nemen. We gaan terug, eh, zodra het mogelijk is, naar het raadhuis voor de verdere voorzitting van deze vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef aan u in eerste instantie het woord, tenzij u zegt, hanteer een andere volgorde. Ik kijk rond. Wie wil in eerste instantie het woord? Graag dat u antwoord misschien een in eerste inleiding geeft, maar aanleiding van het gesprek wat u met de ondernemers hebben gehad, zodat wij ons ook een beetje in een beeld kunnen vormen. Waar de ondernemers voor gepleit hebben, is het aanhouden van de besluitvorming... omdat voor hen een aantal zaken onduidelijk zijn. Zoals u weet zijn wij met een aantal beleidsterreinen bezig met verduidelijking, aanscherping, verandering... En wat je nu ziet, en dat is mijn beeld tenminste... en daar heb ik ze met een aantal voorbeelden in meegenomen... is dat uh, waar men van gedachten over wil wisselen met het bestuur... dat niet expliciet over APV-bepalingen gaan. Die APV is heel anders ingestoken. Uh, en daarop heb ik gezegd, als, als ik alles afweeg... vind ik dat niet verstandig, om dat als portefeuillehouder... maar ook als burgemeester aan u te adviseren. Want dit is in een uh, besluitvormingstraject tot stand gekomen... En daar zit een hoofdlijn in en een grote lijn, maar ook een stuk vertrouwen. En per onderdeel moet uiteindelijk hier het debat gevoerd worden en niet op een andere manier. Daarnaast heb ik de vraag gesteld, heeft een uur geprobeerd om mij te bereiken de laatste veertien dagen? Want ik vind zeker dat je open moet staan voor overleg. Daar was het antwoord gewoon eerlijk ook nee op. Uh, want overleg op het laatste moment kan ook nog, had vanmiddag ook nog gekund... Maar vijf over twaalf om het zomaar te zeggen. Wederom, indacht de hoofdlijn die het college heeft neergelegd, vind ik niet verstandig. Dat is de discussie geweest. En zo zijn we ook geëindigd. En heb ik gezegd, we gaan verder met uh, de raad. En die is uiteindelijk degene die inhoudelijk over de APV, zoals die nu ligt, besluit. Als u wilt dat ik een eerste reactie geef op de brief van meneer Temmers vindt dat ook prima voor uw beeldvorming. Ja. Maar dan neem ik u gelijk even mee wat we ook alweer beoogd Vo hebben met... Voorzitter, misschien mag ik toch ik daar iets uh, even op stilstaan. Ik bedoel, is het hier uh, de gewoonte dat wij brieven van burgers... en ook al zijn het ondernemers, dat maakt niet uit... gaan we die hier apart behandelen in de gemeenteraad... en krijgen we dan voortaan elke brief die wij krijgen... ...hier een behandeling daarover. Ik, het lijkt me volstrekt onjuist als ze dat op deze manier ja, gaan doen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dan is er al bijna een conclusie. Ja. Ja. Meneer de voorzitter, ik wil ook graag even wat zeggen. Ik ben het volledig met de heer Kuiken eens dat hij zegt... ...maar dit gebeurt niet altijd... ...dat ondernemers in zo'n korte tijd bij elkaar kunnen komen... ...omdat ze of van de een of ander wat gehoord hebben dat ze hier zijn... We doen allemaal ons best, en ook u als burgemeester, om de mensen bij de politiek te betrekken. Dat is net als een voetbalwedstrijd, je krijgt een gele kaart, nog een gele kaart en dan komt een rode kaart. Dan kun je ook uitzonderingen maken. Een uitzondering is om aan alle ondernemers gewoon uit te leggen dat dit dus een andere procedure heeft. Maar dit is nu gebeurd en dan kan je ook zeggen, wat fijn dat er zoveel ondernemers zijn... En laten we dit nu eens een keertje doen en ook inderdaad 14 dagen uitstellen. Dat iedereen daarvoor de tijd kan nemen. En dan wel zeggen ondernemers, houd eerder in de gaten. Doe u naar een politieke partij richten. Zorg dat u daar lid van wordt. Van wie dan ook, maakt me niet uit, maar dat die u op de hoogte houdt. En dat u dan op tijd in de procedure kan komen. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap pakken. En ik denk als raad dat we daar gewoon ons een keertje in moeten zetten. En niet meteen op die oude procedures allemaal blijven hangen. Neem de kansen zoals ze er zijn. Geef ze nog veertien dagen. Neem het in de volgende raad mee. En we kunnen vanavond verder. En dan niet weer... Ja, maar dat is, is heel weer... wat anders. Dames, dames en heren. Toch? Dat is heel wat anders. Ik wil graag dat het publiek zich onthoudt... van welke vorm van communicatie dan ook. Dus ik verzoek u allen om dat niet te doen. We hebben geen behoefte aan stemmingmakerij. En hier wordt op argumenten gediscussieerd... Voorzitter, ik... ik zou er dus voor willen stellen. Ik weet niet hoe mijn collega's hierover denken. Voorzitter, wij willen namens de VVD, wij zijn zo en zo in gesprek met de ondernemers en wij willen dit punt ook verdagen. En, en u heeft er geen dit... behoefte aan om het standpunt van het college daarover te horen? Nee, maar u geeft uw mening al zonder het college te vragen wat het standpunt van het college is. Dus ik check gewoon of u die behoefte heeft of niet. Maar als u uw mening al heeft gevormd ga ik het gewoon niet doen. Het heeft geen zin. Ik vind het prettig om het mee te nemen de komende 14 jaar. Meneer de voorzitter. Meneer Paap, dank okay. u. Ik ben benieuwd hoe hebt u gecommuniceerd de laatste maanden op dit voorstel. Ik heb eigenlijk het antwoord gegeven. En in de commissie hebben we het er letterlijk met u al over gehad. ...dat deze APV een eerste aanzet is om in september, oktober op een heel andere manier... ...met alle belanghebbenden, hè, niet alleen het belang van ondernemers... ...maar alle belanghebbenden, want een APV is namelijk een belangenpakket... Eh, ...als heel anders naar die APV te gaan kijken. De huidige eh, vormgeving en regelgeving is puur gebaseerd op dereguleren, dingen vereenvoudigen. Ik heb u het voorbeeld genomen van de simpele evenementenvergunning... Dat soort dingen zitten erin. Inhoudelijk zitten er geen wijzigingen in. Er kwamen er wel een paar uit. Daar heb ik de brief voor gestuurd. En als u het een belangrijk punt vindt om bijvoorbeeld een maximale grens die erin staat... en waar nu bezwaar tegen is voor geluidbelasting ter discussie wil stellen... ja, dan kan dat nu. U kunt hem ook schrappen. Dan neem ik u mee wat de consequenties zijn. U kunt hem, ja, maar dan weet u waar u over beslist. Maar we gaan in september, oktober sowieso... en dat zeg ik met nadruk... Dat heb ik al een paar keer eerder geroepen. inhoudelijk eens naar die APV kijken met alle belangengroepen. Dit is alleen maar een dereguleringsslag in het kader van de dienstenrichtlijn, die er richt en het onnodig wegnemen van snoeihout. Dingen die wij nooit meer toepasten zijn er ook uitgetikt. Dat is de discussie. En er zijn meerdere belangen die maken dat die APV niet te lang kan worden uitgesteld. En dan heb ik in het kort het standpunt van het college weergegeven. Voorzitter, je kan je vrouw... natuurlijk afvragen in hoeverre het echt noodzakelijk is om een nieuwe APV aan te nemen. Je kan ook zeggen, als u zoals zegt, er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen... dan ben ik het toch niet geheel met u eens. Want als ik namelijk de brief van het college zie die ik net pas heb uh, kunnen lezen... er wordt een vraag gesteld, ik neem aan dat de vraag uit de commissie is geweest... ik ben die avond niet aanwezig geweest, maar er wordt onder punt 4 gesteld... Is het wenselijk om in artikel 4, 3 de passage, en dan even aanhalingstekst: Het is in een inrichting toegestaan maximaal drie incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden, te vervangen door het is per deelgebied toegestaan? Dat vind ik een hele ingrijpende wijziging. En dus is in de commissie ook al gezegd door de portefeuillehouder: we nemen dat terug. Dat is te simpel in het voorbeeld gedaan. Dus we stellen u voor om de oude bepaling daar terug dat... te brengen. En daar krijgt u ook een abonnement concreet voor. Zo is dat in de commissie besproken. En dus wordt u in de brief nog even meegenomen in dat aspect. Ik heb in die commissie gezeten. Nee, dat staat er niet. En wij hebben iets heel anders besproken, want u heeft eigenlijk helemaal geen antwoorden gegeven. Want we hebben het ook over het horeca sanctiebeleid gehad. En daar legt u eigenlijk dingen gewoon op, maar u gaat niet in overleg met de ondernemers. U stelt het nu gewoon voor. U gaat niet, u communiceert niet. Want het is niet voor niets dat die mensen hier zitten nu. Het horeca sanctiebeleid is een ander onderdeel. Ja, is een Hij ander onderdeel. Maar dat is wel essentieel voor zandvoort. Kijk, Kramer, als we, als als u als dat we willen dat Zandvoort gewoon dadelijk helemaal dood gaat bloeden, dan moeten we dit vooral allemaal gaan doen. Kijk, we moeten niet gaan praten dingen... over sancties, maar over kansen in Zandvoort. Je moet praten over het horeca-kansenbeleid. Niet over het horeca-sanctiebeleid. Ja, ik, ik, tenminste, ik wil geen stemming hier maken. Maar nou, ik vind u, het gewoon... Doet, ik vind, u doet u doet ...dat, dat een aantal mensen gewoon niet de kans krijgen om in te spreken... ...omdat u ze er niet heeft bij benaderd. En dat had u moeten doen vanaf het moment dat u dat wilde gaan instellen. En dat heeft u, dat heeft u gewoon niet gedaan. Dus als u nu gewoon zegt, nou we verdagen het... ...dan hebben die mensen in ieder geval gelegenheid om erover in te spreken. Dat is de enige opzet wat wij nu willen bereiken vanavond. En dan zitten wij in een gegeven en in een podium... ...waarin we in maart verkiezingen hebben... ...en dat betekent redelijkerwijs dat je in mei, juni op z'n vroegst... ...met een discussie kunt gaan beginnen... ...want wat dat u zegt is dat ik de discussie die ik heb aangekondigd... ...op werkelijk op inhoud, september, oktober wil voeren... ...want die moet ik goed voorbereiden... ...dat ik alle belangengroeperingen goed ken... ...en niet met één belangengroepering. En ik heb u daarbij gezegd dat de discussiepunten... ...voor zover oud naar nieuw een verandering zou zijn... ...die staan in de brief... Daarvan heeft het college in de commissie gezegd... die nemen we terug, gelet op de discussie, niet doen. Hetzelfde geldt voor de honden op het strand. Is ook in de brief het alternatief neergelegd. En voor het overige zijn er geen veranderingen. Maar wel een vereenvoudiging en vergemakkelijking. Bij interruptie, voorzitter. Ja. Begrijp ik het goed dat u zegt... de APV waar we nu over praten... die nu althans als agendapunt voor ligt... dat is de paraplu. Alle onderliggende regelingen... Dus het horecasanctiebeleid. Het terrassenbeleid. Of welk beleid dan ook daaraan gekoppeld kan worden. Dat moet nog komen. En de paraplu die stellen we vast. En wat eronder moet. Daar gaan we over praten. En dat doen we in gezamenlijk overleg. Begrijp ik dat goed voorzitter? Dat is volgens mij altijd al zo. En ik heb u daarbij meegenomen. Dat de, de wijzigingen APV die gedachte heeft. En daarnaast ligt er een bestemmingsplancentrum waar ook wat ankerpunten in moeten plaatsvinden. Maar dat is gewoon één op één regelen. Dus inhoudelijk, en ik daag u ook uit om dat behoudigste stukken waar we het al over eens zijn, dat aan te geven. Ja, meneer Simons, die kaart iets aan over het terrassenbeleid. Want ik vraag me toch wel eens af waar dat blijft. Er zijn gewoon een aantal ondernemers die willen iets realiseren op hun terras. En dat wordt nu tegengehouden omdat er geen terrassenbeleid is. Ik zou er toch wel eens een reactie op willen geven. Waar vindt van. u dat in de algemene plaatselijke verordening, meneer nou, Kramer? Simons help u mij maakt eens even. Het aan over het terrassenbeleid. Nee, meneer het... Simons zegt, als, u hem, als ik hem goed heb verstaan hè, Meneer Simons zegt, de APV is een soort kapstok-systeem uh, en daaronder hangen allemaal deelregelingen. En dat komt toch mezelf van Maar u kunt, aan de orde. u kunt toch niet iedereen laten wachten tot het u klaar bent met met, u, met uw stukken. Dat is het punt. Soms gebeurt dat als ongewenst effect. Daar zijn we het inhoudelijk over eens. Alleen het terrassenbeleid is geen onderdeel... van de algemene plaatselijke verordening. Het staat er gewoon niet in. Dus daar hebben we ook niks in die zin over geregeld. Ik heb meneer Demmers dat uitgelegd. Meneer Barbara wilson Ja, voorzitter, ik zou even willen reageren... opmerking van mevrouw Grunzom, die ze zo even maakte... ten aanzien van die drie incidentele festiviteiten... Uh, dat is niks nieuws. Uh, het stond er een wat onduidelijk in en dit voorstel was een voorstel tot verduidelijking. Dit komt namelijk voort uit uh, de constatering in de tijd, dat is alweer jaren geleden, dat het, uh, uh, het maximum aantal dagen waar je iemand mag belasten met meer dan de normale geluidsnorm per jaar twaalf is. En vervolgens is er een bepaalde verdeelsleutel gemaakt op het strand... waarbij we in de tijd uitgaande van een aantal collectieve festiviteiten... plus een aantal incidentele festiviteiten... terugrekenend naar het feit dat we op strand deelgebieden hebben... en het dus kan voorkomen dat er iemand op de grens van twee deelgebieden zit... op een regeling zijn uitgekomen waarbij er per deelgebied... drie incidentele festiviteiten zouden zijn, samen zes plus nog de collectieve festiviteiten die er toen waren, samen twaalf. En daar komt dat uit voort. Dat is, Was, dus, niet, dat is dus niet een verscherping van nee. de bestaande regels. Dat is één op één over. Eh, maar de vraag is, eh, heeft u voldoende vertrouwen in de commissiebehandeling? En eh, in hetgeen eraan vooraf is gegaan? Want dat waren de enige discussiepunten. En dat is ook in die commissie behandeld. En vervolgens is gezegd... Gelet op de hoofdlijnen die erin liggen. We gaan door. En de vraag is nu aan u. Wilt u het behandelen ja of nee? En u heeft het college gehoord. Meneer Bluis. Kijk. We kunnen natuurlijk heel formeel gaan zeggen. van: uh, We hebben een commissievergadering gehad. En ik begreep dat er iemand van, van horeca Nederland zou komen. Maar die was niet gekomen begreep ik. Ja, en iedereen die daar staat en zit. Die heeft het allemaal gemist. Ja dat, dat is ook... Ook een beetje jammer. Maar er ligt gewoon een, een probleem op tafel. Er ligt nou gewoon een, een probleem dat men het vindt dat men toch wil inspreken. Op het hele gebeuren. Ja, en natuurlijk schieten, schieten de mensen of de ondernemers zelf tekort. En hadden ze dat zelf ook beter kunnen zien. Want het staat in de kranten enzovoort enzovoort. Maar dat is niet gebeurd. En dan kun je wel zeggen van ja we gaan lekker zo door. En, en, en we zien wel waar het schip strandt straks. Ja, dat vind ik ook geen goede manier. Dan moet je ook kunnen zeggen, nou jongens, wat kunnen we eraan doen? Dus is het dan niet mogelijk van dat de ondernemers nu de tijd krijgen om... ...en goed gehoor, de ondernemers ook goed gehoord hebben wat de, de functie van dit verhaal is... ...en dat daar duidelijkheid over is... ...en dat niet iedereen straks met deze APV bij een inspraak of bij een procedure... Bij een, ...een hernieuwde procedure in de commissie, allerlei andere dingen... ...dat ze ook goed weten wat de stappen zijn wat de burgemeester ook vertelt. Want de burgemeester heeft denk ik ook recht om dat te doen wat hij wil. Hij is wat degelijk, zegt hij, wil hij met, met u allen in gesprek over het horeca-sanctiebeleid. Dus wat dat betreft moet daar, moet daar ook van uw kant een opening zijn. Dus, maar ik denk dat om een goede start te maken, dat het toch verstandig is... om opnieuw in een commissie dit, dit stuk de kans te geven dat ze kunnen inspreken. En misschien is het goed dat u dan van tevoren met een afvaardiging spreekt... Dat ze goed weten van dat dit, dit stuk is. En dat het horeca sanctiebeleid weer een ander stuk is. En dat het blijt ook weer een ander stuk is. En ik denk dat we dan een betere start maken. En uh, ja, ik, ik ben ook wel eens benieuwd wat onze wethouder van economische zaken van deze gang van zaken is. Want heeft hij dan nooit signalen ontvangen vanuit zijn functie. Om daar uh, wat aan te doen en op een andere manier te handelen. Meneer Baalberg Wilson. Ja voorzitter. Uh, ik denk dat er namelijk op de een of andere manier een heel uh, verschillend. Inzicht bestaat over wat nu in feite de achtergrond van, dit, van deze wijzigingen APV is. In de commissie hebben we heel duidelijk gezien dat er in de oude APV een flink aantal regelingen staan. Die heel wat gewerkt en gedoe veroorzaken. En die dus niet nodig zijn. En waarbij de overweging was, kunnen we dat nou niet vereenvoudigen? En dat is dus in feite het voorstel wat wij in de commissievergadering ja. hebben besproken. En als je dan inderdaad ook het staartje van de oude regelgeving met de nieuwe regelgeving vergelijkt, dan zie je ook dat het er op een aantal punten behoorlijk wat simpeler op is geworden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat in het voordeel van ondernemers is. Want hoe simpel je iets regelt, hoe makkelijker dat is. Vervolgens, vervolgens merken wij vanavond, en ook in de, in de reactie die wij hebben gezien van, van de heer Demmers, dat er uh, wordt gesproken over een aantal aanscherpingen, perkingen, uh, uh, van regels die, wat mij betreft, niet terug te voeren zijn op het voorliggende voorstel. voorstel. Uh, en ik, ik vraag me dan ook af of we het niet meer hebben over een, een, een begripsverwarring die niet de APV raakt, maar andere uh, regelgeving raakt. En of we en, of we, en eigenlijk wel. En of het wel... Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen... Nou, we houden het aan, we gaan gewoon door met die, met die oude APV. Maar dan is het, het wonderlijke effect... dat wat je bedoelt te, te versimpelen voor ondernemers... dan resulteert in een, in, een, in een situatie waarbij het ingewikkeld blijft. En ik weet niet of dat in het voordeel van ondernemers is. Mevrouw Rietkerk. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik hoor net uh, de heer Bluis uh, praten over het hoge sanctiebeleid. Ik meen mij toch te herinneren dat dat in september... Uh, met de horeca en met de ondernemers in het openbaar, in de kranten, is aangenomen. Het staat al vanaf uh, 18 september op de site als een uh, inwerking treding op 18 september. Dus dan begrijp ik niet waar het probleem is wat overleg betreft op dit punt. We praten nog steeds over de vraag uh, wat mij betreft, om het maar uh, simpel te houden... Wilt u het in behandeling nemen en eh, volgt u daarmee de lijn die is ingezet en die beoogd is om te vereenvoudigen te versimpelen met dan in het vervolgtraject september-oktober die echt hele andere benadering daarbij? Met de opmerking daarbij dat het één op één overgaat. Ja of nee? Dat is het enige. Meneer Kramer, u had uw vinger nog omhoog. Ja, ik heb nog één vraag, want u heeft op bladzijde 2 van uw voorstel... ...schrijft u dat uh, met de model APV als basisdocument... ...hebben we vervolgens kritische gesprekken plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Ik vroeg me af of daar ook uh, gespreksverslagen van zijn... ...en met welke partijen dat zijn geweest. Om wellicht ook om deze discussie dan uh, te kunnen verhelderen. Ik moet u daar het antwoord op schuldig blijven. Ik weet niet zo met wie er allemaal is gesproken... Ja, maar als het daar staat, dan heb ik geen enkele aanleiding om daar aan te twijfelen. Uh, meneer De Rode. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij is er door uh, meneer Bluis een voorstel gedaan. Uh -huh. En volgens mij uh, om niet de chaos van de vergadering uh, nog verder in chaos te brengen... lijkt me handig om die eerst in, voor, uh, in stemming te brengen voordat we ermee en daar verder Daar was ik even aan het peilen. Maar een aantal van u heeft wel eens de gewoonte om af te wijken... Mevrouw Draaier, wilde u op dat voorstel nog iets zeggen? Nou, ik wilde gewoon ja. zeggen dat wat de heer Bruijs voorstelde... ...of voor de helderheid om het daardoor... ...want het lijkt mij dat het toch niet zo lang verschoven hoeft te worden. Volgende week is de commissie... ...dan kan je juist aan iedereen de helderheid van het horeca-sanctiebeleid, ...de APV en alles die duidelijkheid geven... Nee, maar dan kun je dat dan zetten. Dan kunnen ze inspreken in die commissie nog... als ze wel iets zien dat er iets anders tussen zit. Maar dan kunnen ze ondernemers ook het verschil zien ja. erin. En dat is wat de heer Bla Bluis gewoon pleit. En dan kan het in die vergadering. Draaien, ja, we gaan het alleen maar hebben over de algemene plaatselijke verordeningen in die commissie. U kent de druk van de agenda van die commissies. Die zitten behoorlijk vol. Dus weet wat u zegt. Ja? Uh, wie wenst... ...om het aan te houden... ...bij handopsteken. Sorry. Um, Meneer Van Deurs. Ja, ik heb hier toch even een probleem mee hoor. We hebben een reglement van orde... ...dat volgen we al een eeuwigheid. Uh, als iemand te laat is... ...met een bezwaarschriftje indienen... ...is die niet ontvankelijk... In de ene betekent het wel, ik vind het wel een precedentwerk. We moet ons goed realiseren dat als we dit aanhouden, dat elke burger in Zandvoort, of elke groep burgers in Zandvoort recht heeft op aanhouden van besluitvorming. Want het kan niet zijn dat we één ja. meer rechten geven als de ander. Wanneer Van Deursen, de Raad beslist, niet een burger, de Raad beslist of het aangehouden wordt, of niet. Meneer staat... Paap, had ik u het woord gegeven? Dacht ik al. Um, Volgens mij zijn de argumenten wel uitgewisseld voor en tegen. Um, het is uw podium. U heeft het standpunt van het college gehoord. En u moet zelf maar in wijsheid beslissen. Laat ik dat maar zo zeggen. ik nee, wil is, u bent wel u toch iedereen even voorleggen ook. Want het heeft ook natuurlijk meneer Kramer, ik heb u niet het woord gegeven. Sorry, en mevrouw. ik ben u heel streng. Nee, meneer Kramer, want uh, u heeft inhoudelijk op een aantal punten. Steeds het woord gevraagd, terwijl het ging om dit hoofdpunt. Dus ik ben in die zin niet meer genegen om. tenzij u een heel nieuw argument op die hoofdvraag heeft en geen herhaling. Dat heb ik, burgemeester. Dan mag u het heel kort zeggen. Nou ja, ik denk dat er een, gewoon een gebrek is aan vertrouwen. En dat we dat vertrouwen gewoon moeten houden. Dus dat het gewoon of dat het de VVD handiger lijkt om het gewoon een keer te verdagen. Gezien ook dat vertrouwen. Iemand anders stak daar in de hoek een nieuw argument, meneer Bluis? Ja. Nou, ja. ja nou, bent u dan bereid om de, wat, wat, wat ik zou uitleggen te doen... ...dat u dan met een, een afgevaardiging eerst praat, goed uit, vooraf... ...goed uitlegt van waar het ene voor is, waar het andere voor is... ...wat, u, wat, u wat eigenlijk uw plan is, hè? want ik heb daar wel vertrouwen in. Dat, ik zeg niet dat ik geen vertrouwen in u heb. Maar... Wat, wat denkt u dat het antwoord is? Ja. Ja. Nou, maar ik maar wil denkt even... u dat ik de groep heb aangeboden net? Ja, nee, oké. Okay, maar ik, daarom Dat vragen... ik bereid ben binnen uh, een tot anderhalve week... mijn agenda schoon te vegen... op het juiste moment op verzoek. En dat ik uh, het vervelend vind... om onder deze manier... zorgvuldige besluitvorming... tegen een ander daglicht moeten houden. Want je krijgt ongewenste effecten over vertrouwen. Want vertrouwen heb je of je hebt het niet. En dat is ook wat u zichzelf in die zin kunt spiegelen. En u merkt nu uh, dat effect op mij... Dus ik laat daar de wijze aan een uur over. Dat is al lang gezegd en dat is al veel vaker gezegd met de afvaardiging van Horeca Nederland. Dat is ook de reden waarom ik wel eens door het dorp loop en eens praat met mensen. Omdat als dat niet meer kan in het dorp, meneer Buis, dan zijn denk ik echt de zorgen enorm. En als u daarom twijfelt... Dan moeten we op een ander niveau, op een ander moment daarover gaan praten. U het is nu tegen mij? Want ik, probe, ik, ik, geef, ik geef u de alle, hand reiken. ik vraag u Ik heb het, u het tegen u allen. Okay. Zeker niet persoonlijk. Excuses als die indruk wordt gewekt. Alleen u merkt uh, uh, dat dit wel ook wat effect heeft op mij. En dat ik ook een emotiemens soms ben. En ik zakelijk soms dingen benader. Maar het is ook een kwestie van waar horen verantwoordelijkheden. En waar durft u op de koers? En dat wil ik even luid en duidelijk gezegd hebben. Ik breng nu in stemming wat u wilt. Wilt u aanhouden bij handopsteken? Wie is voor? Dat is de heer Kramer, mevrouw Geurensson, meneer Drommel... meneer Herion Verpoorten, meneer Stammes, meneer Kuiken... mevrouw Rietkerk, meneer Paap, Sociaal Zandvoort... mevrouw Draaier, meneer Bluis, meneer De Rode... meneer Suttorp en meneer Poster. Wie is tegen? Tegen zijn... De heren Simons, Bouwberg Wilson en Van Deursen. Daarmee is de behandeling van agendapunt 7 ten einde en gaan wij naar het volgende agendapunt. Agendapunt 8, de structuurvisie. Dames en heren op de tribune, wilt u zo vriendelijk zijn als u vertrekt uw volume te matigen? Dank u wel. Wie wenst het woord? Ik had het u neergelegd, ik inventariseer. Meneer De Rode. Meneer Paap. Meneer Drommel. Meneer Bouwberg-Wilson. Meneer Stammis. En meneer Van Deurs. Goed. Gaan we die volgende rond. Meneer De Rode, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de structuurvisie. Daar zijn ook nog een uh, aantal zaken uh, nagezonden. Daar is een uh, uitleg gekomen van de wethouder op allerlei uh, vragen, technische vragen vanuit de commissie uh, raadzaken. Uh, daar is... Nog een reactie opgekomen en nog een interne memo. En er zijn een aantal amendementen, voorgenomen amendementen. Zo ook het CDA had een aantal eh, al in de commissievergadering had zich op bepaalde zaken kritisch opgesteld over de structuurvisie. Eh, en we hadden die drie punten hadden wij, eh, aangegeven. Uh, wij willen, uh, en ik uh, zal u uh, meteen uh, meenemen uh, in onze amendementen, dat zijn de amendementen 7, 8 en 9, als we het uh, setje van amendementen op structuurvisie gaan volgen, zijn er een aantal hoofdlijnen die wij uh, in de structuurvisie uh, willen wijzigen. Dat is uh, In eerste plaats is dat uh, de jongerenhuisvesting. Wij vinden het uh, niet concreet genoeg bij de beleidsdoelen op pagina 19 in de structuurvisie. ...staat een duidelijk doel voor uh, wat uh, de gemeente in de structuurvisie voor ogen heeft. Er uh, moet eigenlijk staat er, er moet eigenlijk weer een balans komen in de bevolkingssamenstelling. En ons inzien staan er een aantal hele goede projecten daarin gegeven... ...maar het verband uh, missen wij in uh, het doel wat we hebben door middel van de projecten. En wij zouden dus daar ook voorstellen, omdat we... Uh, ...een evenwichtige bevolkingssamenstelling willen hebben... ...en dat voor de Zandvoortse bevolking het essentieel is... ...en voor de samenleving dat de bevolking verjongt... ...en dat er ook gestimuleerd wordt om jonge gezinnen en jongeren in Zandvoort te behouden... ...en dat de woningvoorraad zoals meerdere malen door deze gemeenteraad is uitgesproken... ...dat we dat willen in Zandvoort... en dat er duidelijk rekening gehouden moet worden in de verschillende projecten... die genoemd staan op pagina 19... vinden wij dat we de volgende tekstwijziging moeten stellen... de projecten die bijdragen aan de hierboven beschreven ambities... op het gebied van huisvesten van de Zandvoortse jongeren en de jonge gezinnen... en aan de overige in dit hoofdstuk genoemde ambities zijn. En dan volgt de opsomming van de... Um, Louis-Davskareen, Nieuw-Noord, Sofiaweg. Want het kan niet zo zijn... dat alleen het geven van een starterslening... jongeren voor zand wordt behouden blijven. Er dus moeten meerdere uh, ambities naar voren komen. Wat ook heel goed in het doel naar voren komt... maar wat mist in de tekst. Dat is ons doel van amendement 7. Dan gaan we naar uh, amendement 8. En dat is, hebben we ook aangekondigd. Dat is uh, omdat wij vinden... Uh, in het kader van het circuit, het verblijfstoerisme, dat dat voor zand wordt. Zeker in deze tijd, het essentieel is dat we daar in bedrijvigheid gaan investeren... en dat het niet zo kan zijn dat een van de belangrijkste plussen van deze structuurvisie... en dat is naar ons inziens de sportpool, op de lange baan wordt geschoven naar 2018... dat we eigenlijk wel een verhaalbaarheidsonderzoek gaan doen naar een haven en die natuurlijk ook... Uh, ja, eigenlijk dingen overlappen... met de sportpol, zou het eigenlijk... ons inzien moeten dat... die sportpol gelijktijdig... met de onderzoek naar de haven wordt uitgevoerd. Want wij denken dat dat goed is... en het zal ik proberen uit te leggen... goed is voor de economie dat die sportpol gerealiseerd wordt. En dat de sportpol dus... de belangrijkste plus is... van uh, een van de belangrijkste plussen is van de parel plus. En... Dat je kan aanhaken bij verschillende functies. Dat het eigenlijk een, een versteviging is van het verblijfstoerisme voor Zandvoort. Uh, dat het eigenlijk een combinatie is, de ontwikkeling aan de kust. En dan kan je er meteen meenemen, uh, de haven. En dat er eigenlijk in, uh, er in de nota van inspraak en overleg, dat is op pagina 39, gesproken wordt dat er in twee. 2018 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. En wij vinden dat dat eerder gedaan dient worden. En stellen wij voor het haalbaarheidsonderzoek naar de sportbal ...in combinatie met het onderzoek naar de haven te laten lopen... ...en bij behandeling van de begroting 2011... ...een bedrag hiervoor in de meerjarenraming op te nemen. Dat is amendement 8... En dan uh, ja, misschien een, een technisch amendement, maar ons inzien is toch heel belangrijk. Zeker omdat er niet twee processen door de war moeten uh, lopen. Eigenlijk daar gaat het puur om. Want de wethouder heeft uitgelegd dat wij hier aan gehouden kunnen worden. En dan is het belangrijk dat er, twee, dat er niet twee zaken door de war gaan lopen. Dat is het amendement, en dat hebben wij dan functielocatie strijder genoemd. Want, uh, en dat komt op... Uh, Twee pagina's voor, op uh, pagina 61 en 71 staat een kaart en op uh, 62 uh, staat ook een kaart. Wij vinden dat uh, de openbare functie in de Oksel eigenlijk van de Verlennepweg-burgemeester van Alvestraat verwijderd dient te worden... ...en dat de zin aan toegevoegd moet worden... ...de zin, de voorwaarden waaronder dit geschiedt, zijn... ...in het bestemmingsplan vastgelegd. Nou, het bestemmingsplan is niet vastgesteld door de Raad. Dus dat, is, uh, dat klopt niet. En wij vinden dus dat die, uh, wijzigen, die, die zin moet gewijzigd worden... ...in het bestemmingsplan Recreatiepark... Het ...zal eerst duidelijkheid moeten worden geboden... ...welke bestemming hier gewenst wordt. Ik, wij vinden dat, en uh, dat is misschien een meer technisch... ...maar hierdoor gaan zaken door de war lopen. Hier ga je misschien processen die al jarenlang lopen nog verder frustreren en dat willen wij voorkomen. Dat eh, is in de eerste plaats wat wij hebben toegezegd in de commissievergadering en daar wil ik het op dit moment bij laten, voorzitter. Dank u wel meneer De Rode. Meneer Paap, Sociaal Santwoord. Dank u meneer de voorzitter. Tijdens de behandeling in de commissie lag ik met Spiet op bed. Ik heb het bandje afgeluisterd, maar toch heb ik nog even twee vragen. Op bladzijde 9, rechte kolom in het blauw, heeft u het over nieuwbouw voor bepaalde doelgroepen. Over welke doelgroepen praten we hier dan over? Um, wat gaat inwoners van voor merken aan het ParalPlus gebeuren? Uh, houdt u deze, hoe houdt u deze visie up-to-date? Wordt deze om de zoveel jaar herijkt? En is deze visie totaal wel financieel haalbaar? Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Paap. En door mijn wenkbrauwen zie ik uh, meneer De Rode zwaaien. Is dat omdat u de pen erg lekker vindt? Of... En u wilt dat graag nog even rechtzetten. Aan u het woord. Ja, want de verwijzing naar strijden, dat zijn niet de goede kaarten die ik verwees. Ik heb een pagina te vlug. Het zijn 60 en 70 in het, am in het amendement. Dus ik heb een fout gemaakt in de uh, verwijzing naar de kaarten... Dat zijn de kaarten de recreatiepark en okay. dat zal ik het nu even goed zeggen, op pagina 60 en op pagina 70. Dank u wel, meneer de Rode. We komen met de abonnementen daar nog even kort op terug, ja. ieder abonnement. Maar goed dat u het al ziet. Uh, meneer zonver, dat was wat u betreft uh, de vragen. Ja, dank u wel. Meneer Drommel. Dank u wel, voorzitter. U krijgt van de VVD minder kritiek. We zijn best enthousiast over dit... ...over deze structuurvisie, maar inhoudelijk hebben wij toch wel enkele opmerkingen. Um, u spreekt enthousiast in het hele geval over duin en zand. Over verbreding van het duinmilieu. U gaat zelfs met het duinmilieu tot diep ver in het pallesgebied ...en dat vinden wij toch eigenlijk wat ongepast. Wij menen daar ook al eerder over gesproken te hebben... ...en we dachten dat dat verdwenen zou, of tenminste in de tekst weer opgenomen zou worden... ...dat dat niet de bedoeling is... Want het er komt erop neer dat je wellicht drie of vier maanden de zomermaanden dus heerlijk kan, van, kan genieten vanuit zand en duin. Maar dan die andere acht maanden je auto aan het uitgraven bent. En dat is heel vaak die beelden die je ziet. Het is toch te veel blik van buiten Zandvoort naar Zandvoort. Maar in Zandvoort zelf weten we dat zand gewoon iets anders betekent dan alleen maar op strand zitten. De wintermaanden is het anders. In de herfst is het anders. In de lente is het anders. En dat zien we toch graag terug in uw visie. Het moet dus niet alleen zomerbestendig zijn, maar de paraplu's moet ook glimmen in die andere maanden. De huidige voorzieningen dienen naar ons gevoel, al die voorzieningen die u beschrijft, niet strijdig te zijn en zeker geen conflict op te werpen met de bestaande voorzieningen. En als ik dan kom bij bijvoorbeeld de vestiging J.P. Thijzenweg, Woelwater, dan zie ik daar een prachtig mooie ster die op zich niet helemaal verkeerd is, maar u gaat uitbreiden met openbare voorzieningen. ...juist in een straat, de Jepetijseweg, de Rotonde... ...die het al gigantisch moeilijk heeft. U gaat daar meer verkeerbelasting doen, meer heen en weer rijden... ...juist door die functie en we vinden dat ongewenst. Wanneer u een, een extra verbreding in wat voor zaken dan ook wilt hebben... ...dan moet er een synergie van uitgaan en geen conflict. Daarvoor ligt ook een amendement te wachten voor u. Wij wensen een andere voorziening daar en zeker geen uitbreiding... ...die de wegbelasting en verkeerbelasting alleen maar erger maakt... Werkgelegenheid. Aansluitend op de heer De Rode van het CDA, jongeren denken wij ook dat werkgelegenheid en wonen van zandvoort van belang is. Kijk ik naar E3, achterin de tekst, daar praat u over Nieuw-Noord en u praat over ontwikkelen en ook verdunnen van het geheel, terwijl wij graag ook zouden zien dat u echt iets gaat doen voor het industrieterrein. Het is niet alleen van belang, denk ik, tot de huidige werkgelegenheid gehandhaafd wordt... maar ik denk dat het voor heel Zandvoort van groot belang is... dat je ook nog gewoon een timmerman kan vinden... dat je ook nog een garage kan vinden... dat je ook nog een loodgieter in het sandvoortje kan vinden... want u weet het, er zijn menig liedje van gemaakt... van waar vind ik nog een goede timmerman? Kortom, daar wil ik het in de eerste termijn bij houden. U heeft het werk te doen, denk ik... en u krijgt nog een abonnement. Hartelijk dank, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Meneer Baber, Gilsom... Dank u voorzitter. Na een uh, stevig proces van overleg, inspraak, consultatie enzovoorts is er een uh, structuurvisie uitgekomen uh, waarover wij uh, ons in juli van dit jaar vrij gedetailleerd hebben uitgelaten. En dat hebben wij gedaan uh, om u te vragen op een aantal punten waarop wij vragen hadden en wensen hadden en overwegingen hadden om daar actie op te ondernemen. En we hebben u ook... ...een voorstel gedaan voor de wijze waarop je in het proces tot de structuurvisie zou komen. En we hebben u toen aangegeven, stap dat, verdeel dat in drie stappen. Dat is de verkenningennota, dat is de doelstellingennota en dat is de structuurvisie. En u bent daar niet op ingegaan, want u bent zeg maar, na de consultaties, de verkenningen zou je kunnen zeggen... ...eigenlijk met inderdaad, zijn we op de goede weg vragen, uh, uh, uh, wat natuurlijk heel globaal was, bent u uh, gekomen tot het opstellen van de visie die nu voor ons ligt. En dat is toch een beetje jammer vinden wij achteraf, omdat op het moment dat je dat wat meer had gepreciseerd in een aantal doelstellingen, dan had een aantal van de punten die wij toch hier aan de orde willen stellen, wellicht voorkomen kunnen worden, omdat je dat in een eerder stadium met elkaar in meer inhoudelijk had besproken. En ik denk dat we voor andere zaken die er wellicht in de toekomst aan de orde zijn, daar misschien ook nog eens naar zouden moeten kijken. Welke stappen in feite te nemen zijn om op een stroomlijnde wijze en ook efficiënte wijze tot het gewenste resultaat te komen. Er zijn natuurlijk heel veel zaken in de structuurvisie die volledig beantwoorden aan datgene wat we met z'n allen en met de burgerij en met de ondernemers in Zandvoort hebben afgesproken. Uh, en dat leidde dan ook tot dat idee van zandwoord parel plus. Maar de punten waar wij toch uh, uh, wat moeite mee hebben, dat is het volgende. En dat komt ook eigenlijk door de wijze waarop je van, van ideevorming, van wensen, tot in feite concretisering komt. Uh, want gaande dat proces, uh, ga je natuurlijk uh, op basis van die ideeën die je over die visie op de toekomst hebt... ja, daar ga, je, daar ga je visies voor verwoorden. En de vraag is... en wij denken in een aantal gevallen van niet... of al die visies die wij op die toekomst... versleuteld zien in dit stuk... of die wel allemaal... Um, zodanig... realistisch zijn... dat die hun concretisering kunnen vinden in de tienjaarlijkse herziening van bestemmingsplannen. En dan is het goed om daar toch even bij stil te staan... wat nu in feite die bedoeling van een structuurvisie is. Dat is toch om het kader te scheppen van alle ontwikkelingen... die wij in die bestemmingsplannen gaan vastleggen in de toekomst. En het is ook zo dat in feite die structuurvisie zelfbindend is. Wat bedoelen we daarmee? En daar bedoelen we mee dat op het moment dat wij als raad daar ja tegen zeggen... ...dat op het moment er een ruimtelijke vertaling van die visie moet komen in een bestemmingsplan... ...dat dat dan ook het, eh, het, eh, het kader is waaraan wij ons te houden hebben. En waarbij we niet kunnen zeggen van ja, we denken er nu iets anders over. We moesten toch maar iets anders doen. En eh, ik denk dat, eh, dat dat ook een beetje leidt tot wat, eh, tot wat frictie op een aantal punten... Um, omdat niet altijd even duidelijk is of datgene wat als een visie op de toekomst en als een wens voor die toekomst is neergelegd... ...zodanig concreet is dat je kunt zeggen, nou dat vertalen we straks vrij makkelijk in uh, het uh, kader van de ruimtelijke, or ruimtelijke ordening die een bestemmingsplan is. En om ons te behoeden voor uh, zaken waarop dat wellicht van toepassing is... ...hebben wij gemeend dat dit uh, toch tot een aantal uh, amendementen moet leiden... ...om verkeerde beeldvorming van uh, wat wij hier in uh, de structuurvisie hebben opgemerkt te voorkomen. En een van die belangrijke dingen is uh, de weginfrastructuur. Uh, in, uh, in de structuurvisie is vermeld dat de noodzaak voor nieuwe weginfrastructuur zal afnemen... En dat is gebaseerd op de veronderstelling dat er als gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen en systemen... Eh, dat men een intelligenter gebruik zal weten te maken van de bestaande weginfrastructuur. En ook is er gespeculeerd op eh, de gevolgen die eh, een mogelijke verbinding van Zandvoort per Zeppelin, luchtschip, eh, zou hebben... voor wat betreft het minder belang wat dan aan het verkeer over de weg kan worden toegekend. Um, wij zijn echter van mening dat het niet in het belang van Zandvoort is om bij voorbaat van die veronderstelde onmogelijkheden voor uitbreiding van de bestaande weginfrastructuur uit te gaan. En eh, wij denken ook dat het niet verstandig is om eh, zeg maar de verwachtingen die we hebben van nieuwe technische ontwikkelingen voor wat betreft het meer efficiënte gebruik van die weginfrastructuur, om daar al te vergaande conclusies aan te verbinden. Um, want waarom, waarom zijn we dat van mening? We zijn van mening dat er namelijk in ieder geval sprake is van de autonome groei van het gemotoriseerde verkeer. Uh, dat er door u zelf is aangegeven dat, het, uh, dat klimaatverandering waarschijnlijk voor Zandvoort zal leiden tot een toenemende toeristenstroom. Dan uh, denken wij dat we ook moeten realiseren dat er in onze uh, omgeving in de halen meer 10.000 tot 20.000 woningen gebouwd gaan worden en dat er in de metropoolregio Amsterdam nog vele 10.000 woningen erbij zullen komen. En het niet ondenkbeeldig is dat met name die plannen die er nu zijn... om in de Flevopolder eh, 60.000 tot 70.000 woningen te gaan bouwen... wel eens zouden kunnen sneuvelen op met name de investeringen... die er moeten worden gedaan in de infrastructuur... om die mensen daar een, een goede ontsluiting van hun, van hun gebied eh, te, te geven. En aangezien Amsterdam heeft aangegeven binnen haar grenzen... ...capaciteit ziet door inbreiding... ...enzovoorts, 70.000 woningen te realiseren... ...zouden dat er alles bij elkaar... ...best wel eens toe kunnen leiden... ...dat we met een aanzienlijke toename... ...van het aantal toeristen naar de kust... ...en waarschijnlijk ook naar Zandvoort... ...te maken zullen gaan krijgen. Um, daarom vinden wij het ook niet slim... ...om in de structuurvisie op te merken... ...en te concluderen... Uh, ...dat Zandvoort de toeristenstroom... ...ook op langere termijn wel aan kan. Um, wij denken namelijk dat het tegendeel waarschijnlijker is als je, alle, als je alle ontwikkelingen op je laat inwerken. En wij vinden het dan ook niet gewenst om uh, te impliceren dat die bestaande zandvoort op langere termijn voldoende capaciteit zal bieden. Um, daarom uh, zullen wij voorstellen bij abonnement om uh, de, die zinsneden waar ik over heb gesproken uh, te schrappen uh, en te wijzigen dan eh, is er ook gesproken voor wat betreft de, de, de weginfrastructuur in Zandvoort zelf... Eh, dat eh, eh, Zandvoort alleen bestemmingsverkeer zou kennen. En dat door het, het strategisch plaatsen van parkeervoorzieningen aan de toegangswegen... het mogelijk wordt om het dorp aan de strandzijde verkeerslieuw te maken. Wat u daarmee bedoelt in feite is dat u zegt... ja, en dat blijkt ook uit het kaartmateriaal wat in de structuurvisie staat... Die burgemeester die kan een andere functie krijgen dan hij nu heeft. Het is nu een wijk- of gebiedsontsluitingsweg. En wat u eigenlijk voorstaat, en dat is eigenlijk al meerdere keren hier in deze raad en in commissies besproken... bent u ervoor om dat een verblijfsfunctie te geven. Wat u daarmee bedoelt is, dat die weg gewoon een andere status krijgt. En dan bedoelt u met een andere status, een status waarbij die meer wordt ingericht... Als een, niet als een weg die voor de functie... Uh, gebiedsontsluitings of wijkontsluitingsweg wordt ingericht wij zijn echter van mening dat in de beperkte mogelijkheden die er voor zandvoort zijn om een ring van ontsluitingswegen te bieden de burgemeester Elbestraat daarin niet gemist kan worden en we verwijzen in dit verband ook weer naar die groei van het, uh, van het gemotoriseerde verkeer, de ontwikkelingen dat heb ik ze eens genoemd, zal ze niet herhalen en ook de gevolgen, gunstige gevolgen, verwachte gunstige gevolgen van klimaatverandering. We zijn er ook van mening dat uh, uh, uh, die uh, uitgangspunten, uh, nee, die, die, die conclusies dat zandvoort enkel bestemmingsverkeer kent, onvoldoende zijn, uh, is onderbouwd. En uh, dat het ook mogelijk zou worden om door het realiseren van parkeervoorzieningen aan de toegangswegen. Het dorp aan de Engelbestraat meer verkeersluw te maken... is wat ons betreft onvoldoende, uh, onvoldoende onderbouwd. En we vinden het ook niet goed om dat als grondslag te nemen... voor toekomstig ruimtelijk beleid. En om die reden vinden wij dan ook dat het geschrapt zou moeten worden... In, uh, op de, ple de plekken waarin daar sprake van is. Um, uh, de heer Drommel heeft al even gesproken over uh, wonen in het Duin. Wij zijn het er helemaal mee eens... We hebben ook in eerdere instantie daar al eh, over gesproken. U komt daar op meerdere plekken in de structuurvisie op terug. Eh, langs de randen van het dorp is, daar waar het mogelijk was, het gebied zodanig ingericht dat een duimelheer ontstaat. Woon- of andere eh, voorzieningen gelegen in een duinachte omgeving. Stringente scheiding tussen duin en boulevard is losgelaten, wat geresulteerd heeft in een afwisselende boulevard. Soms besloten... En daar moeten we ook even bij stilstaan wat u daarmee impliceert. En soms met zicht op zee. Soms besloten en soms met zicht op zee. Wat u waarschijnlijk bedoelt is dat het zo besloten is dat er geen zicht op zee meer is. Nou, dat lijkt ons geen, geen aanbeveling voor Zandvoort. Um, bovendien uh, zegt u ook nog aan de middenhoefval is ruimte ontstaan voor de herrichting... waarbij boulevard en duin met elkaar worden verweven. En dan is er ook iets dergelijks sprake in het Noordboulevard... Uh, naar een milieu waarbij woning in de duin uitgangspunt is... En u zegt ook nog, door duin op plekken naar binnen te trekken, wordt de vegetatie van de zeereep meer ervaren. Nou, een en al duin dus. En dat is wat ons betreft toch niet, eh, eh, niet verstandig. En waarom vinden wij dat? Wij merken gewoon aan het duin wat er is, de zeereep, bijvoorbeeld bij het casino, dat dat eh, zeer wordt gebruikt voor... Uh, meneer Bouwberg Wilson, meneer De Rode heeft een vraag. Ik heb een vraag, maar meneer Bouwberg Wilson, heel wordt, is toch een duin? Meneer Babberg-Wilson. Um, ja, het, het is waarschijnlijk zo dat toen Zandvoort er niet was, dat het al duin was. Als, dat, als meneer Rode dat bedoelt. Welke um, pagina, want ik vind hem, kunt u zeggen welke pagina u verwijst in de structuurvisie op dit moment? Nou, dat zijn vele pagina's meneer de Rode. En ik neem aan dat u de structuurvisie heeft gelezen. En dat die passages die ik u heb genoemd u niet al te verwonderlijk zullen voorkomen. Goed. Mijn mag u verder gaan meneer Baller. Dank u voorzitter. Um, wij zijn namelijk van mening dat dat openbaar duin, um, dat, het, uh, dat het door het toezicht wat daarop ontbreekt um, en het reinigen ook daarvan wat ontbreekt en niet of nauwelijks plaatsvindt, dat het door hondeneigenaren als, en hun goede viervoeders als natuur wordt ervaren. Waardoor zij de behoefte daar doen en hondeneigenaren nalaten om die op te ruimen... Vanwege het ingevangen stuifzand nodig zal zijn om het duins eens in de zoveel tijd af te graven en te herplanten. Intensief toezicht en onderhoud nodig zal zijn om gedurende het feit dat je de duin daar hebt het effect wat je beoogt te kunnen realiseren. En in de, niet in de laatste plaats het winderige en soms stormachtige kustklimaat vaak zand doet opwaaien wat met name in de kustzone tot een onherbergzaam verblijfsklimaat zal leiden wij denken dan ook dat er alternatieve inrichtingsmogelijkheden denkbaar zijn om het beoogde effect namelijk om, die stege, om het stenige aanzien van boulevards te veranderen dat die voorhanden zijn en overwogen moeten worden en dat het niet verstandig is om uitsluitend van het scheppen van een duinmilieu en wonen in de duin uit te gaan en zullen we dan ook voorstellen om dat te wijzigen um, ja, interruptie. Ik, ik kon het steeds volgen maar kijk Waar het getekend is, het duimmilieu milieu met, met de groene assering, functies in het groen heet dat dan. Maar dat zijn allemaal bestaande locaties die al in het duimmilieu staan. Nou, de meeste wel, de meeste wel. Dan moet u de kaarten kijken. Dus het is niet volgens mij niet het toevoegen van op plekken waar nu geen bebouwing is. Het is het... Daar, ...daar nog meer aandacht voor vragen. En dat is volgens mij Kijk. wat ik bedoel. Maar misschien dat de wethouder... Hoort de houden gaat het straks spreken, meneer Bruijs. Nou, misschien vindt u het goed, voorzitter... ...als ik er ook nog even op inga. Voor mij wel. Want niet, want niet alleen is het zo dat het uit het kaartmateriaal... ...duidelijk blijkt dat het in de reeds bebouwde boulevardzone... ...en met tegels voorziene uh, uh, boulevardzone de bedoeling is. Maar we hebben misschien ook allemaal... ...de, de taskforce uh, ruimtewinst meegemaakt... ...waar dus beelden zijn getoond van hoe... Hoe, hoe die mensen dat, uh, dat zagen. En in feite dekt dit elkaar. Hè? Wat er in tekst is beschreven, komt overeen met wat we daar hebben gezien. Maar wacht even, da daar wordt bedoeld op pagina 52, de ketting van pavillons. En dat is een andere discussie, dus dan moet u dat duidelijker verwoorden in uw abonnement, dat u dat niet wilt. Maar de rest, dat is pagina 52, de ketting van pavillons in, in, in, richting de zeereep. Ik, ik stel voor, kijk, dames en heren, we komen straks bij de abonnementen nog even met een klein rondje. En de portefeuillehouder wil nog reageren. Meneer Barber-Bilsom heeft het woord. Ik stel voor het niet al te veel uit te wijden over dit punt. Nou, ik, ik wou in toch in ieder geval zeggen dat wat de heer, heer Bluis bedoelt, niet mijn bedoeling is. Wij hebben het heel duidelijk over waar het hier over gaat, namelijk het verweven van de duik. Bijvoorbeeld pagina 41, bijvoorbeeld pagina 39 en andere. Want ik heb het toch kennelijk nodig om u daar even op te attenderen... wat nu eigenlijk hier aan de orde is. Uh, dan wil ik verder gaan met de, uh, met de weginfrastructuur... wat het betreft de Herman Heijermansweg. Uh, de, Weir, Heijmansweg, die ligt, de Herman Heijermansweg, uh, daar ligt een reservering voor de aanleg van een randweg. Dat, staat, dat geeft u aan. Die van de Zandvoortslaan naar de Van Lennepweg moet leiden. En u geeft ook aan dat er momenteel geen noodzaak is deze weg aan te leggen. Maar, constateert u, mocht dit er in de toekomst wel zijn, die noodzaak... dan is dit de enige plek waar een randweg aangelegd kan worden. Wat wij misten in de structuurvisie is... het intekenen van de gereserveerde weg in het overzicht van wegen. En dat zou naar onze smaak met een stippellijn aangegeven moeten worden... waaruit blijkt dat die weg daar gereserveerd is... Want de wedervraag zou kunnen zijn, als er sprake is van een reservering, is het dan niet merkwaardig dat op het moment dat je voor de structuurvisie die toch 2025 met de toekomstvisie op 2040 mee moet, dat je dan daar van die mogelijkheid niet zou doen blijken in kaartmateriaal. Uh, en we zijn er ook bang dat op het moment dat je dat nalaat, dat dat niet in je voordeel is, mocht dat in de toekomst nog noodzakelijker blijken dan het nu wellicht al is. En in dat verband noemen wij in feite dat de Kostelorenstraat... die toch voor een belangrijk deel voor de mensen in Nieuw-Noord de ontsluitingsroute vormt... Eh, wel de functie gebiedsontsluitingsweg heeft... maar niet al zodanig kan worden ingericht omdat eenmaal daar de, de ruimte ontbreekt. Dus ik denk dat zeker op het moment dat wij nieuwe plannen gaan realiseren in, in Nieuw-Noord... Ehm, uh, en er wellicht ook, uh, er is al aangekondigd, een uh, amendement voor een sportpool. Laten we hopen dat dat tot veel activiteit in Zandvoort leidt. Nou, dat betekent dat, dat je waarschijnlijk snel die weg nodig hebt. Ik wil bepaald niet ontkennen dat, gegeven de natuurbeslag wat er op die route ligt, uh, een aardige uh, dobber te vechten zal zijn. Maar het is natuurlijk wel zaak. Dus bij interruptie, voorzitter, u kiest er dus voor om daar de natuur op vrij te schuiven en daar een weg aan te leggen. En het is volstrekt onmogelijk en zeer terecht. Eh, Meneer voorz... Bouwberg-Wilson. Voorzitter, ik neem kennis van de mening van, eh, van de heer Kuiken. Maar ik denk dat eh, we ons moeten afvragen hoe lang het natuurbelang het wint van het belang wat wij als bewoners in Zandvoort hebben. We hebben natuurlijk een zeer beperkt aantal wegen om in en naar Zandvoort eh, te kunnen. En we hebben ook een zeer beperkt wegennet waar het betreft de ontsluiting van eh, Nieuw-Noord. En ik denk dat het niet verstandig is om onze ogen te sluiten... voor datgene wat daar aan ontwikkeling op ons afkomt. En, het dus heel, heel, het, en dat het dus zaak is om reserveringen die er liggen... in ieder geval niet te schrappen. Um, voorzitter, dan um, uh, is het zo dat uh, wij graag... Uh, het volgende van de wethouder zouden willen weten... We hebben nu een aantal punten genoemd waarvan wij denken dat het verstandig is om die te wijzigen. We zullen straks horen in hoeverre de Raad het daarmee eens is. Maar de vraag is nu: hoe moeten die wijzigingen die wij voorstaan een uitwerking krijgen in een stuk wat dan wel conform onze wensen is? Hoe gaat u dat doen? Met welk proces en met welk resultaat? Of is het zo dat dit stuk gewoon in stand blijft?